En dan heb je natuurlijk ook nog sprekende ezels. En je kan eigenlijk zelf een sprekende ezel zijn, ik wil je niet beledigen. Want, maar op maandag 17 december is er in de, uh, het café van de Models van Orshoven een soort van free podium voor jong woordtalent. Je kan er zelf gedichten, verhalen, liedjes, bedenksels, noem maar op komen vertellen. En dat allemaal voor een mooi zittend publiek daar in het heel gezellige cafeetje van de molens van Oorshoven. Je kan je daarvoor zelf aanmelden en dat doe je via de website van Artforum, www.artforum.be.